Een vrachtauto botste afgelopen avond op een andere truck die met pech op de vluchtstrook stond. Door het ongeval raakte het verkeer over een lengte van 5 kilometer ingesloten. Automobilisten die vaststonden moesten keren op de snelweg. Rond 2 uur vannacht stond er nog 3 kilometer file. De twee chauffeurs zijn naar het ziekenhuis gebracht. Microsoft heeft de Amerikaanse geheime dienst NSA geholpen bij het lezen van e-mails van Hotmail en Outlook.com. Dat meldt de Britse krant The Guardian op basis van informatie van klokkenluider Edward Snowden. De krant heeft via hem geheime documenten van de NSA in handen. Daaruit zou blijken dat de geheime dienst dankzij Microsoft automatisch bij vele miljarden e-mails, gesprekken en bestanden kon. Ook videochatdienst Skype zou de inlichtingendienst automatisch toegang hebben gegeven. De twee bedrijven zelf ontkennen. In Indonesië zijn 150 gevangenen ontsnapt na rellen in een gevangenis op Sumatra. In de gevangenis zouden ongeveer 15 bewakers nog worden gegrijzeld door gedetineerden. De rellen ontstonden vanochtend nadat de gevangenis getroffen werd door een stroomstoring. Daardoor vielen pompen uit waardoor gevangenen geen water hebben. Ook zou het complex veel te vol zitten. De politie heeft versterking naar het gebied gestuurd. Op toegangswegen zijn controleposten opgezet. Zeker 10 ontsnapten zouden alweer zijn opgepakt.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 die onbeantwoorde vragen straks de uitzending moet beëindigen. Maar we hebben nog twee uur de tijd, hoor. Maar bel vooral 0800 1121 of mail naar Nachtzuster.omroepmax.nl. omroepmaxnl Twitteren kan via het nachtzuster, Facebooken kan via facebook.com slash nachtzuster en er is een chat tijdens dit programma en die is te vinden op uh, www.omroepmax.nl slash nachtzuster en dan links gewoon even een chat aanklikken. De vragen die nog niet beantwoord zijn, zijn er een heleboel... Dus help 0800 -1 -1 -1. Als je tips hebt voor Michiel die naar Scandinavië gaat... en bang is dat hij daar gestoken gaat worden door muggen... En is het zo erg in Scandinavië bij al dat water? Vraagt hij zich af. 0800-1121. Willem wil weten hoe lang je water kunt bewaren. al zij, hoe het al, dat dat oneindig lang kan. Maar hij wil ook weten waarom er nog een netje zit onder de basket bij basketballen. Jan Tien die zoekt die jaren 60 VP tune uit de ochtend, de vrijdagochtend. Hmm, zoiets. Richard wil weten hoe je de grens kunt zien tussen de Arabische Zee en de Indische Oceaan. Jasper wil weten waarom de publieke omroep niet meer doet met smok- of fijnstofberichten. Stefan en Nora willen weten waarom Sesamstraatpoppen drie vingers hebben. Arie wil weten hoe het kan dat een EHBO-trommel over datum raakt. Pieter vraagt zich af waarom vrouwen hun wenkbrauwen epileren. Marika vraagt zich af waarom water dat in plastic wordt bewaard buiten viezer smaakt, dat water dat in plastic wordt bewaard binnen. Nico vraagt zich af hoe postduiven de weg naar huis vinden. En Hans wil weten waarom uh, een vloeie uit een blauw pakje wel uitdooft... en vloeie uit een oranje pakje niet uitdooft. 0800 112. Een hoop vragen zeg. 0800 1121 Vier minuten over vier is het inmiddels. Traditioneel het moment bij Nachtzuster op Radio 1 van Omroep Max. Voor een discoplaatje. En natuurlijk is er ook vannacht weer een discoplaatje. De Michael Zeger Band is dit. En let's all chant. Let's all chant 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Ali, goeienacht. Ja, hallo. Hallo. Hoi. Um, ik wilde reageren op dat, uh, de, de vraag over de EHBO-koffer. Oh, heel goed. Die spullen. Ja. Uh, ik heb zelf ooit op EHBO gezeten. En wat ik ooit begrepen heb is dat... Ik weet niet of alles zo steriel is, hoor. Oh. Maar als het... Uh, als je een kumbrik zwachtel koopt of een hydrofiel zachtel of van die steriele gaas is, ja. Uh, dat heeft een bepaalde houdbaarheid. Ja. Dan is het op een gegeven moment niet meer steriel. Nee, oh oké. Okay. En dat is het, het punt dat je dus om dezelfde tijd uh, moet uh, verwisselen. Ja. Maar zou het nou echt zo zijn dat als je als je op je verbandkoffer 2013 staat, en je gaat volgend jaar uh, doe je zo'n uh, zo uh, zwachtel op een wondje, dat je dan uh, iets engs krijgt? Nou, ik denk dat beter is dat je zo'n uh, zwachtel eromheen doet dan dat er niks op zit, of niet dan? Uh, ja, dat, maar het is natuurlijk altijd het allerbeste is dat. Ja, maar, dat er, ja. Je, ja, maar ik vraag me af, uh, je hebt uh, die witte watte, uh, je hebt de vette watten, uh, Ja. En daarna moet je zo'n verband eromheen doen. Ja. Maar of die witte watten en die vette watten wel uh, steriel zijn, dat weet ik ook niet. Nee. Ik denk het wel. daar nou, eerst een gaasje dan uh, witte watten, dan vette watten en dan een hydrofiel eromheen of een cambric. Mm -hmm. Maar ik, ik, ik, het is net met eten, geloof ik. Het is hetzelfde als, ja, sorry dat ik het zo zeg, maar stel dat iemand in de brand staat, dan kun je beter in een, een vieze slootje afkoelen als dat je het helemaal niet doet. Nee, precies. Dus beter een overdatum koffer... dan helemaal geen koffer? Ja, ho. Oh, dat zijn mijn woorden. <laughs> oh, sorry. Zo te krijgen, ik kom niet van ho. Oh. Nee, maar ja. het lijkt me vrij logisch... dat je dan ook weer naar de datum kijkt. Er staat altijd een datum op... Uh, die, die slachtoffers die je gewoon bij de apotheek kunt halen... of bij de ethos, of mm. overal. Nou, en dan tot die datum garanderen ze dat het zeg maar steril is. Het punt is dat... de, de, de steriliteit ervan... Die, die wordt minder. Ja. Dat, dat is het hele punt eigenlijk. Okido. Nou ja. Dat je het goed hebt. En dan over dat... dat vind ik wel ook wel grappig... over het eten leren... van de wenkvrouwen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. uh, waarom vrouwen dat doen. Ja. Nou ja, sommigen gaan heel ver hoor. Maar uh, bij... Mijn vader en mijn broer loopt het gewoon door, hè? van wenkbrauw tot wenkbrauw. Oh ja. En dan Die hebben maar één wenkbrauw, ja. Wij spreken, ja. Dus dat middelste gedeelte haal ik er gewoon tussen uit elke keer. Bij jezelf, niet bij je vader en je broer, neem ik aan. Nee, mijn vader leeft eruit niet meer. Oh ja, En dat nee, zou het helemaal, ja. <laughs> nee, dat valt helemaal ja. niet mee. <laughs> nee. Sorry. <Maar>, het uh, <laughs> is helemaal niet grappig, ja. ja. ja. Maar toch een beetje ja. wel, ja. Hij is niet leuk, maar je kunt er nog maar beter dit vermaken, want anders wil je helemaal crazy. Ja. Maar Dus voor vrouwen is het niet zo mooi dat, dat er zo tussenin zit. Bij mannen dan is dat niet zo erg. Nee. Nou. En wat betreft die, die verbandkoffer? Dat lijkt me toch. Ja, ik zat zelf toen tijd toe op EHBO en dan moet je dus mm -hmm, om het mm -hmm. diploma te blijven houden moet je ook, dat heb ik ook de eerste jaren netjes gevolgd en zo. Maar wat ik ervan begrepen heb, is dat dat is het dus. Wat ik nu, ik heb toen officiële. je hebt jouw koffer gekocht ook. Ja. En hem zelf gevuld en via een kennis heb ik er zelf suikerklontjes in gedaan voor mensen met een hypo. Oh, juist slim, ja. Van alles en al wat. En dat, dat deed ik weer van iemand die daar ook op lees was. Maar, eh, lijkt, ja, lijkt me zo logisch van. Eh, Ik vraag, me wel of, ik vraag me trouwens af. Waarom diegene dat vroeg eigenlijk? Nou ja, hij heeft, hij heeft een, een, een EHBO-koffer staan. En die was hij ja? aan het opruimen. En hij ziet opeens uh, houdbaar tot 2013 erop staan. En hij denkt: Van ja, de, de, de... Ja, maar dat is nog goed. Ja, toch? Ja. Maar ja, moet hij dan dat volgend dat jaar. Ik Eifel zich af: Moet hij volgend jaar een nieuwe EHBO-koffer kopen? Nou, maar dat is niet zo duur. Want ik koop ze vaak los. Nee, maar ja, goed. Het is natuurlijk als het niet hoeft, hoeft het niet, toch? Het lijkt mij stug. Nee, maar... Wat hij, wat hij zich eigenlijk afvroeg was: kun je dan nog dingen uit het koffertje vervangen uh, die, die niet houdbaar zijn? Of moet je echt de hele koffer. Want ik bedoel, gewoon een zwachteltje ja, ja, en het maar... schaartje en zo. Dat kun je toch gewoon nog. Vaak, uh, nou, die gaasjes vooral wel, want die zitten dus in, in uh, specifiek papier. Oh ja. Maar aan de andere kant. Uh, je kunt beter zo'n gaasje erop doen als dat je niks hebt. Ja, precies. Nou, dat is duidelijk. En Dankjewel. Tien jaar over de datum is, dan zou ik zo zeggen, nou, voor de zekerheid. Ja. Ik bedoel, dat kost je de kop ook niet. Dus, nou, wat erin zat, dan kijk je even naar de inhoud, wat ja. je in hoort te zitten. Ja. Ja. Nou, vervangen het een keer. Ja. ja, ik bedoel, michella, die hoef je niet te gaan vervangen. Nee, precies. Nou ja, dus dan ja, moet je gewoon rond die tijd eens een keertje gaan vervangen... en suikerklontjes erin doen. Ja. en het uh, cambric uh, zwachtel en de strelegages. En de jodium. Ja. Ja. Absoluut. Oké, okay. dankjewel Ali. Is goed. Hou je veilig. Ja, succes verder. <laughs> Dank je. Ja, doeg. doeg. Welterusten. Doeg. Hans, goeienacht. Hallo. Hallo. Ja. Ja? Ja. Zeg het dus. Uh, over muggen. Oh ja, over muggen. Uh, er ging iemand naar Scandinavië. Ja. En uh, ja, ik weet niet of het daar ook werkt, maar ik denk dat ik een, een tip heb voor een hoop mensen ja. uh, die daar last van hebben, want uh, we hebben nou al iemand op de maan gezet, maar uh, tegen muggen dat, dat wil maar niet, hè? een echte uitvinding. Nee, en verkoudheid. Ja, en, ja. Uh, ja, precies. Ja. En uh, ik heb uh, bij toeval, ik dacht ik moet een paar geurtjes een beetje in huis een beetje neutraliseren. Toen heb oh. ik uh, schoonmaakazijn neergezet. Ja. Tegen sigarettenrook en dergelijke. Oh. En uh, met, uh, met citroengeur. Mm -hmm. Schoonmaakazijn met citroengeur. Geen mm -hmm. mug meer gezien. Oh. Al jaren niet. Oké. Okay. Daar heb je wel eens van gehoord. <laughs> schoonmaakazijn? ja ja <laughs> met, met, met citroengeur nee dat niet maar ik ga het meteen zoeken morgen want ja, je hebt natuurlijk berk... ook van die geurkaarsen met citroengeur dus de dus ja, vinden ze het, het, het ja dat zijn allemaal niet zo gezond te zijn geloof ik maar het, uh, nou, het, het kan een tip zijn misschien uh, dat uh, ja dan moet je een paar flessen meenemen naar Scandinavië ja, want daar zitten wel heel veel muggen daar ja maar uh, uh, uh, hier werkt het in ieder geval perfect. Maar er zitten heel veel muggen daar, maar zijn, zijn, het, zijn ze ook uh, evenredig steekbereid? Evenredig steekbereid, ja dat, dat weet ik dus. Het klinkt ingewikkeld, maar het is precies wat ik zeggen wil. Ja. <laughs> nou de, ja, ik heb er ook niet zoveel verstand van verder. Dus oh. Ik weet alleen maar dat ik dat keer heb neergezet in een schoteltje op tafel. Ja. En je ruikt het een, zelf een heel klein beetje natuurlijk. Maar het is wel een frisse geur natuurlijk, dus dat, dat, dat is de bedoeling. En uh, ja, het, het, het effect ervan was dat, uh, dat, dat ik geen mug meer gezien heb in huis. En daarvoor was het echt een, een ellende met die beesten. Ja, nou ja, dan, dat, dan is het waarschijnlijk werk. Dus dat betekent dat hij een paar liter uh, zijn met citroengeur mee moet nemen naar Noorwegen. Ik denk dat dat uh, misschien wel een uitkomst ja. zal zijn, ja. doe. Het is een tip. Dankjewel, hè. Oké, okay, hè. Goeiedag. Hoi. Doeg. Doeg. Uh, Michael. Ja, hallo uh, Astrid. Hallo Michael. Ja, een uh, hele goede tip al van mijn voorganger. Ja. Maar uh, ja, wat je in ieder geval ook uh, zeker moet doen, is hele goede muggenmelk halen. De verkopers bij uh, een goede kampeerwinkel. En uh, bovendien, je moet altijd zorgen dat je zo'n uh, netje bij je hebt. Want in Scandinavië, ik ben er zelf geweest, ik ben echt een uh, Scandinavië-ganger. Ja. En. Het nadeel is, uh, je hebt daar van die enorme, zeker in het noorden van Scandinavië, van dat uh, van, uh, van van beetje moerasachtige gebied. En dan van die enorme zwart-wit gestreepte kolotenmuggen, mag ik wel zeggen. Zwart-wit gestreepte muggen? Ja, van die zwart-wit gestreepte Dat klinkt echt gestreepte... heel eng. Ja, nou, dat uh, zijn hele vervelende beesten, zijn het. Ik ben er een keer door gestoken en ik had nog heel veel geluk dat er toevallig weinig muggen waren. Ja. Ver verhoudingsgewijs. Want uh, toen, uh, eentje die, uh, die prikte in mijn voorhoofd en ik al gelijk zo'n half ei te pakken. En nou kwam ik uh, terug uit Scandinavië en toen vertelde men me van, ja maar wacht even, je moet altijd, als je naar die gebieden gaat, ja. altijd zo'n uh, netje meenemen wat je over je hoofd kan uh, trekken. Ja. Uh, zo'n uh, beschermings, nou. uh, zo'n soort, uh, ik weet niet hoe zo'n netje heet, maar het is een heel veel antimuggen netje. Nou ja, dat zou je ook bij diezelfde kampeerwinkels uh, kunnen kopen. En altijd als je goede muggenmelk gebruikt, bovendien heb je wel eens dat je, dat dat je zo'n heel gordijn van muggen tegen het leven loopt. Toen ja. had ik toen in Kabelwok, dat ligt uh, Kabelwok. In, in, het, in het noordwesten van Noorwegen, ja. dan was het uh, bijna 30 graden. Ja. En ja, als het daar zo bloedheet is, dan uh, krijg je gelijk zo'n heel muggengordijn. Een hele uh, walm, een hele zwerm, zwermen muggen heb je dan. Ja. Ik had mij helemaal van top tot teen ingesmeerd met die uh, rommel. Ja. En, ik moet zeggen, het hielp. Want, uh, ze landen wel steeds op mijn huid, maar je zag ze gewoon bij van spreken de neus ophalen en wegvlieren. <laughs> ik zie nu echt voor me hoe een enorme zwart-wit gestreepte zebramug op jouw land... en al hoestend weer vertrekt. Ik denk van nee, hier begin ik niet aan. Nee, maar toch, dat spul dat helpt wel, maar het is niet afdoend hoor. Uh, het, uh, je moet echt zo'n netje hebben. Ja. Uh, Daar zie je ze in Scandinavië ook wel eens mee lopen. En... Uh, nou ja, dat is maar dan ga je rediger. op vakantie, dan ga je kamperen en dan loop je de hele vakantie loop je met een netje over je hoofd. Nou, alleen als je de pech hebt tot het erg vochtig is op dat moment dat je op vakantie bent. Oh, gaat. Dat moet je, je moet, je moet het, het smokgehalte en het vochtgehalte checken van tevoren. Ja, en uh, als je dat uh, niet doet, neem dan gewoon dat netje in je koffer mee. Ja, voor de zekerheid. Ja, Want dat, uh, dan ben je niet de eerste en ook niet de laatste die dat zal uh, doen. Misschien kan hij nog omboeken. Nee joh man, een komt nou, helemaal Zegt, uh, die... nou, Geloof mij nou, uh, al die mensen die altijd elk jaar maar naar uh, de Spaanse oostkust gaan, ik ja, wat, ja, die ja, missen ja. gewoon heel veel. Ja, muggen. Ja, ja. Okay, daar, <lacht> heb, daar, heb, daar, heb, daar heb je weer kwallen. Ja, je ja, ja, hebt overal plannen. wat. Ja, is ook zo. Goed, dankjewel. Heel ja, goed. Nou, ja, dan nog iets. Ja. Uh, even het, even. Uh, De grens tussen de Arabische Zee. En de Indische Oceaan, dat is vermoedelijk de, het Mid-Indische Rif. Want je hebt namelijk van die riffen tussen twee uh, aardscholen, of tussen oh, twee dingen van de yeah. Oceaan. En je hebt, zeg, je hebt zowel de Malediven, het uh, zogeheten Chagos, uh, ik zit even voor te lezen, het oh. plateau, als het Mid-Indische uh, of Middel-Indische Rif. En een van die twee moet de grens zijn. Want dat zijn echt, je ziet echt dat er een grens loopt tussen twee grote oceanen oh. in. Maar het Middel-Indische Riff of het... Of het uh, chagos Lagadive plateau Ja, ik heb het ook uh, niet verzonnen. Nou, dat zo... klinkt en... prachtig. laga ja, in ieder geval uh, de Malediven. Die uh, liggen daar ook uh, in de buurt. Oké. Okay, en dat het zou me toe... niks vonden als dat uh, de grens is. Het is één van die twee in ieder geval. Dat moet uh, de grens zijn. Nou, staat genoteerd. dankjewel. Oké, okay, nou, uh, niks te danken. Goed bezig. Ja, en dan uh, ga lekker door met het programma. Oh even. ja, nou, dat zal ik doen. <laughs> Goeienacht, hè. Goedenavond. Doei. Tot ons. Doei. Hoi. Bob. Ja, goedenavond, Astrid. Goedenavond. Ik had een vraag over de staatsloterij. Ik heb uh, sinds 2000 tot ongeveer 2005 heb ik meegedaan met de staatsloterij. Ja. Yeah. En toen heb ik gehoord dat ze eigenlijk, uh, nou ja, meer nog meer gemalviseerd hebben. Dat is dus uh, de boel belazen hebben, kortom. Mm. En ik vraag me af, kan ik op een of andere manier mijn gelden terugkrijgen? Ik vind dat een goede vraag. Is daar een stichting van opgericht? Want ik heb onlangs gehoord dat uh, er een procedure is opgestart tegen de staatsloterij. Maar hmm. ik weet niet wat de uitslag daarvan is. Ik ook niet eerlijk gezegd. Ik heb het niet gevolgd. Misschien zijn er meer mensen onder de luisteraars die hebben meegedaan aan de staatsloterij. Die mij ja. meer ja. kunnen ja. vertellen ja. daarover. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik wacht af. Goeie dankjewel. vraag, dankjewel, Bob. Dag. Dag 0801121. Mario. Hoi. Hoi. Hoi, Mario, ja. Ik, uh, ik hoor naar die man van die staatloterij. En toevallig werd ik gisteren bij jou ik bel voor dat netje. Hij had mij ervan gehouden. Uh, ja, ik help je onthouden, Mario. Dat je belt voor het netje, maar ja. Ja. Uh, maar uh, een, andere, een ander netje, uh, dat is dat, uh, dat valse netje waar wij in gevangen zijn uh, door, uh, door de staatsloterij. Ja. Daar ben ik gisteren uh, uh, door gebeld, toevallig, uh, door een vriend van mij. Nee, eergisteren. Die zegt, je moet dit, dit nummer bellen, want uh, daar kun je geld terugkrijgen. Want de staatsloterij, jou ja, speelt toch automatisch mee? Ik zei, ja, ik ga automatisch mee. Dus daar ben ik vandaag eventjes, uh, of die heb ik meteen gebeld en kreeg ik een uh, e-mailadres. Daar ben ik vandaag naartoe gegaan. Dan moet je 35 euro starten. Oh, echt? Uh, ja, want het kost geld, hè. Omdat ik heb dat gedaan. Het is ook een gok. Ja. Uh, en dan kun je dus van 2000 tot 2007 kun je inleg terugkrijgen. Ja. Uh, heb, jij de, dat... heb je de speaker aan? Want de, de, de lijn wordt ongeveer steeds slechter. Oh, ik heb de speaker niet aan. Oh. Ik nou, de, dicht in goed. de horen praten, maar niet te hard. oké. Oké, oké. Ik ben wel ja. enthousiast. Dus ja, het... ja, dan krijg je dat, hè. ja. ja. Met enthousiasme Ja, dat ja. hebben we liever niet. Enthousiaste oh. mensen. Nee, nee. nee ja, je moet niet <laughs> uh, even, even denken, oh, ik? oh ja, dat um, <laughs> e-mailadres, dat, dat, ja, dat ben ik even kwijt. Dat staat wel in de telefoon. Uh, even kijken, nou. Oh, Misschien gaan zien. Ben je nog? Ja hoor, ik wacht gewoon rustig. Oh, Oké. Okay. Uh, even kijken. Oh, ik zie dat zo niet. Nee, maar er is dus, uh, moet je maar even goed, is iets maar reis. Nou, er is vast wel uit. iemand die dat weet en die belt naar uh, 0800 1121. Ja. Het enige wat ik, wat ik daarmee heb, dat is, dat is wel jammer, ik, uh, ik zit dan bij de ING. Ja. En uh, die heb ik even gebeld, want je moet ook kunnen aantonen dat je mee hebt gedaan. Ja. En, uh, en ik kan maar vanaf 2005 mijn, uh, mijn afschriften doen, dus ik kan maar over oh. 5, 6 en 7 terugkrijgen. Ja. Oh. Uh, ja. En ik weet ook niet hoe het zit met de prijzen die je gewonnen hebt, of dat ze dat misschien weer afhalen of zo. Ik, oh ja, dat, oh, dat zou toch wat zijn, hè? Als je een prijs hebt gewonnen ja. en dan ja. geld terugvragen van de staatsloterij. Nou ja, als het een tientje is, oké. Okay. Ja, maar ik heb dat bedonderd. Dus uh, ja. ja, ik heb daar niet zo moeite mee, eerlijk gezegd. Maar ik, het is heel schandalig, maar ik heb het helemaal niet meegekregen. Maar hoezo hebben ze de bol bedonderd? Nou, je speelt dus, uh, je, je koopt een lot ja. en, je, en je verwacht uh, dat al die mensen die lot hebben geko gekocht, uh, dat, dat, dat, dat de nummers die getrokken worden, ook verkochte loten zijn. Dus dat, ja, ja, en dat bleek ja, niet dat zo te zijn. De nee, dat het prijsgeld gewoon dus eerlijk verdeeld wordt. Maar die, uh, die, die, werden dus ook, uh, die vielen dus ook op lotnummers die niet verkocht zijn. Oh. Dus er werd gewoon minder uitgekeerd. Waarschijnlijk oh. voor de tegenvrede salaris van die Dirk. Nou ja, we hebben hier ook wel eens een verhaal gehad van iemand die had echt heel veel gewonnen. En uiteindelijk na alle verdelingen en, uh, en weet ik veel wat er allemaal van werd afgetrokken en allemaal in de kleine lettertjes stond, kreeg hij 8000 euro. Wat nog steeds een leuk bedrag is, maar ik geloof dat hij echt in de miljoenen, een van de, nou ja goed, lang verhaal kort. Nee, dat was de postcode Loterijshow trouwens. Dat vind ik helemaal ja, nu ja. haal ik er echt allemaal alles door elkaar, nee. Oh, dat geeft niet. Weet je, postcode dat doe je aan mee, of je wil of niet. Want als die in jouw straat valt, ja. dan baal je gewoon ontzettend. Ja, dat was de discussie, inderdaad. Ja, oh, dat vind ik heel verschrikkelijk. Ja, ja dat, dat is ook afschuwelijk. afschuwelijk. Ja, het ja, is allemaal vuil, maar... maar goed. gaan we nog basketbalnetjes. <laughs> oh ja, je belde eigenlijk namelijk ja. over de basketbalnetjes. Ja, over oh, ja, ik denk, anders vergeet je het misschien. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja. Eh, weet je, volgens mij, dat is om, om, om, om eerlijkheid een beetje te bevorderen, volgens mij. Omdat je dan gewoon heel makkelijk kan zien of zo'n zo bal erheen is gegaan of niet. Omdat hij een klein beetje vertraagt. Ja, zie je toch, hè? Ja, dat, dat ding, want als, als zo'n bal er hartstikke hard heen vliegt, volgens mij, dan eh, ik ja. kan het zijn. Ja, dat is dus met de voetbal ook. Dus, Ah, als je achter de lijnen stel het terug en geen grensrechten zegt die ziet het niet. Dan, uh, ja, dan, dan kan het zijn dat je nee, een goal met loopt die, die, die, uh, die wel telde. Ja, nee, ik, dus het, ik. Ja, het lijkt mij ook dat het gaat gewoon heel veel. Dat, dat gaat gewoon heel snel allemaal. En uh, dan kan je het gewoon allemaal niet goed zien. Ja, dat, dat, dat lijkt me tenminste. Het lijkt me het meest logisch. Ik weet niet, ik heb het niet opgezocht. Ik kan niks opzoeken oh, maar dat, uh, dat, dat lijkt me. Ja. Wel en, mm. en dat lijkt me logisch. En hij hangt erop omdat hij het waarschijnlijk ook niet boven kan hangen. <laughs> dat is leuk, hè? Ja, dat zou echt heel raar zijn. Maar wel mooi. Als ja. dus je ja. netje boven de basket kon hangen. Dat ja, zou wel mm. heel mooi zijn, ja. Heb je ook ooit gebasketbald? Ik heb uh, vroeger op school uh, verplicht uh, gebasketbald. Dat vond ik wel leuk ook. Uh, <laughs> daarna heb ik uh, af en toe wel eens aan sport gedaan, maar er zat geen basketbal meer bij. Mm. dat niet. Maar ik vond het wel leuk, moet ik zeggen. Hoor. Ja, ik, ga, ja, ik vond het ook wel leuk, maar wel vermoeiend. Ik, uh, ik streep het uh, netjes, streep ik af hoor. Ik vind het wel goed zo. Dankjewel. Ja, van zijn. Graag gedaan. Goeie rit, hè? Oké, okay, dankjewel. Doeg. Goeie uitzending. Doeg. Hoi, Nel. Ja, hallo Astrid. Hallo Nel. Ik wil nog even iets toevoegen aan de muggen. Ja. Lapland, wat ik heel belangrijk vind, de verhalen die ik dus niet hoor, zo goed als niet in Noorwegen. Oh. Want in Noor, en ik, ben, ik heb drie keer op de Noordwijkkaap gestaan en met oh. de bus. Maar uh, in Noorwegen zijn geen meren. Oh. af en toe zo'n klein watertje tussen de ijsbergen in, ook zomers, daar zijn ze niet. Maar als je door Zweden heen gaat en je komt bij een meer terecht, dan ga je. Nou ja, dan ga je niet meer naar buiten. Nee. Dat is verschrikkelijk. Als hij naar midden Zweden gaat... en hij komt bij de meren en de bossen... dan kan je je mond niet open doen. Allemaal met je hand voor je mond. De chauffeur, de gids, de reisleider. Allemaal bonden we de broek. De pijpen met wat we maar hadden. Maar het was niet om te lopen. Het was één groot muggengordijn. <lacht> en één groot gebied midden Zweden. En verder in Noorwegen. zijn geen meren. En als er geen meren zijn... Dan, is er, ja, dan zijn er wat, wat watertjes, maar wat uitlopers. Maar daar heb je gewoon helemaal geen last van. Maar als hij naar Zweden gaat, moet hij zeggen... dan helpt ook een muggenbeschermer niet. Daar helpt helemaal niet. Want als je gaat lopen praten, dan dus zit in je, mond? je muggen. Oh. Ja, dan hap ja. je muggen. Het is één muggengordijn. En ons hotel lag heel dicht bij dat meer. Ja. Als je dat nou niet hebt... Ja, je zit in de stad, dan zit je goed. Ja. Alleen bij het water heeft hij daar last van. dan. Oh, in Lapland heb je er ook geen last van, boven in Zweden en in Noorwegen. Er is geen water. Ja, hij had het wel over water, dus misschien heb ik dan verkeerd begrepen... dat hij niet naar Noorwegen, maar naar Zweden ging. Zit hij daar dat straks in zijn muggelgordijn? Ja, inderdaad. Mm. Nou, dan moet hij heel veel, dan mag hij wat mij betreft wel een paar plastic zakken over zijn broek heen doen. Aan kant oh. zijn schoenen. Ze kruipen onder in je pijpen, in je broek. Het was één verschrikking. Ik zou nu al ontzettende zin in de vakantie krijgen een als ik dit hoorde. <laughs> ja, ik heb ik. het drie keer gedaan. Het is Top. een heerlijk. Het is geen mooier land als Noorwegen. Met ondanks de plastic zakken. Ja, dan nou. moet je. en als je dan drie, vier uur aankomt, nou, het, het is enkel mug. Er zijn woorden voor, je hotelkamerramen kunnen niet open, je openstaande deuren kunnen niet open, niets. Dus je openstaande ja, deuren dat. kunnen zelfs niet open. Nee, Het nee, zijn nee, eigenlijk nee, dichtblijvende nee. deuren. Ja, inderdaad, ja, ja, ja. en om drie uur komt er ongeveer zo'n bus aan, dus we gingen lekker wandelen, kijken, prachtig, het water, de bossen, nou, het was een verschrikking. We hebben er natuurlijk wel om gelachen, hè? Oh, gelukkig. Ja, natuurlijk, ja. ja. Ik denk ik... dat Michiel echt denkt van hé, lekker, ik ga de spullen vast inpakken. En dat gelijk, hij heeft die... nog twee maanden, dus hij kan bij de supermarkt iedere keer plastic tasjes meenemen. Dat, dat hij een goede leuk, voorraad heeft. Ik ben heeft. In Augustus geweest <laughs> en ze zitten ook weer niet overal. Als hij toevallig één of twee dagen bij het meer zit, als je er voorbij rijdt in Lapland, hè, waar die de herten en de reeën in de vrije natuur ziet. Wat mooi is, maar dan heb je geen mug meer. Het is het best wel waard, begrijp ik. Nou, Nel. Het oh, is mooi. Heel nee. erg bedankt. Ik luister nog altijd naar je programma. Oh, dat hoor ik we niet graag. altijd. Maar dit denk ik. Hij moet het even heel goed weten. Ja, nou, hij is ja. voorbereid hoor. Ja. Een netje onder zijn hoofd helpt niet. Want nee, ik luid... een, ja. een hele plastic zak over zijn hoofd. Nee, het is duidelijk, Nel. Ja, Dankjewel. je wel. Oké, dit Dag. Nog een prettige nacht. Hetzelfde. Tot, tot hoor. Dag. Dag. Ik zei. Ja, dag. Ja, dag Nel. Gelukkig komt er wel goede muziek uit Noorwegen. Aha, is dit. Een take on me. Eigenlijk was deze leuker geweest als het over teken ging dan over muggen. Take On Me van AHA, wel uit Noorwegen. En dus speciaal een plaatje voor Michiel die naar Noorwegen op vakantie gaat. En bang is dat hij overvallen wordt door muggen. Het schijnt mee te kunnen vallen, maar Nel die gaf het advies... om jezelf volledig in te pakken in plastic, geloof ik zojuist. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen als je een antwoord weet op de vraag... Uh, hoe postduiven altijd weg naar huis vinden... Uh, waarom water dat je bewaart in plastic buiten... op een gegeven moment zo vies gaat smaken... waarom vrouwen hun wenkbrauwen epileren... en dan weer nieuwe wenkbrauwen opschilderen... Ehm, um, even kijken. Oh ja, dat teken. Me deed me ook weer denken aan Jan Tien, die op zoek is naar uh, de VP tune van de vrijdagochtend uit de jaren 60. Dat ook een beetje, ze gaf het een prachtig voorbeeld. Mm -hmm. Dus uh, 0800-1121, als dat je bekend voorkomt. Of als je het gewoon uit je hoofd nog weet in de jaren 60, vrijdagochtend. En Bob, die wil weten uh, hoe hij zich geld terug kan eisen van de staatsloterij. 0800-1121. Oh, en die vraag van Hans, die staat ook nog steeds open. Dat is de eerste vraag van de uitzending. werd om twee uur gesteld. Dus iemand het weet. Waarom vloei uit een blauw pakje wel uitdooft. als je je sigaret even weglegt. en vloei uit een oranje pakje niet? Ja, het een is reispapier en het ander gewoon papier. Maar waarom gaat reispapier wel uit. en gewoon papier niet? Dat wil je graag weten. 0800-1121, als je dat weet. Jan. Ja, goedemorgen Astrid, met Jan Huiselaar. Dag. Ik heb een vraag. Je kent waarschijnlijk wel de familieliter, idea en norma. Of dan met andere woorden, veel presentatoren en ook andere mensen die spreken, uh, worden gewoon verkeerd uit. Oh. Norma-liter. Ja, norma-liter. Idea-liter, ik ken er niet. schijnt een lieve meid te zijn. Maar waarom doet men dat? Wat is, wat, hoe spreek je ideal, ideal, idealiter, idealiter dan idealiter. uit? Idealiter. Idealiter? Ja. Je zegt enzo. idealiter en je zegt normaliter. Ja. Het is, het en, is ook uh, wel verwarrend, toch? Nou ja, goed. Uh, het is eigenlijk een kleine moeite voor mensen die uh, het presenteren. En uh, ik vraag me af, is het onkunde of is het eigenlijk uh, gewoon... Uh, dat men steeds slordiger met de taal omspringt. Hmm, allebei, denk ik. Nee, ja. Want jou betrap ik daar eigenlijk uh, nooit op. Nee, maar ik zeg idealiter, gebruik ik het woord normaliter ook niet. <lacht> <lacht> het, is allemaal, het is allemaal veel te ingewikkeld. Ik zeg dan Kijk, gewoon. Uh, het zou ja, ideaal zijn. Wat zeg je? En dat is heel verstandig. Ja, denk je, volgend... verstandig denk je, volgend... is dat. <lacht> Jij woont toch ook niet in de Kopernikusstraat, dacht ik. Nee, ik woon niet in de Korp. <r Ouaisometimes>, <calves> <Myevised> Kijk, het is voor mij gewoon onmogelijk om dat verkeerd uit te spreken. Ja. Dat is nee, knap, hè? Nee, ja. nee, maar ik bedoel, het, het is echt opvallend uh, zo... Uh, uh, ik uh, luister regelmatig naar uh, Radio 1 en zo. En Het, het valt me gewoon, gewoon op de laatste tijd. Hmm. Ja, ik. Dus uh, mijn collega's slapen allemaal, daarom mag ik hier zitten. <laughs> dus ik weet niet of het gaat lukken om het ze te vragen. Maar misschien heeft iemand er een theorie over. Een theorie over. En uh, dan belt diegene naar 0800 1121. Ja, nee, goed, prima. Ik zou zeggen: het is echt een heel leuk programma. Ik uh, luister er graag naar. En, Gelukkig. Uh, ja, uh, gewoon het wa waarom. Ja. Ik denk niet dat er een antwoord op komt. Ik maar, denk het uh, ook niet, maar je hebt het even kunnen, kunnen spuien. Juist. Ja. Dames, Meneer. is een heel goed uh, Het programma en uh, ja, tot de volgende keer. Okidoo, <laughs> dag. Doei. Hoi, 0801121. 1121 Dik. Ja, absoluut. Hallo. Hallo, zonnetje in de donderdagnacht. Ja, daar ben ik hè. Ja, ja, zeker. Ja, die staatsloterij ja, van duiven en, en zo de wenkbrauwen, daar weet ik weinig van. Oh. Maar ja. uh, die staatsloterij, ja, wat is er nou gebeurd? Ze hebben in, uh, gedurende een groot aantal jaren hebben ze niet verkochte loten ja. meelaten draaien bij, in de verloting. Dus de notaris ziet ja. er ook de loten die niet verkocht waren. Dus dan zag je de uitslag staan in de krant, en daar stonden gewoon een heleboel bij. Die werden nooit betaald, mm. omdat ze niet verkocht waren. Maar wat gebeurde er dan met dat geld? Ging dat niet gewoon weer dan de volgende ja, ja, keren? Terug in de pot? Gewoon terug in de pot, oh. in hun eigen pot. Dus dat ja, uh, ja, zat helemaal ja. niet goed. En daar, daar, daarom is de stichting loterijverlies opgericht. Oh. Dus als je meer wil weten, dan kun je daar terecht op, uh, op internet... De stichting loterijverlies. En ze hebben inmiddels ook gewonnen, trouwens. Van de... Oh, oké. Okay. Dus ze moeten al betalen. Alleen, ja, er zal nog wel weer, weer wat, uh, wat vertraging plaatsvinden. Zullen we misschien wel nog een, wat advocaten erop zetten. Maar de rechter heeft gezegd, er moet betaald worden. Oh, dan is er ook jurisprudentie... Ja, ja, Jury. Ja, ja. Ja, is... ja. Nu kan ik geen enkel woord meer goed uitspreken. Jurisprudentie is er nu, dus dan, uh, dan kan. Uh... Ja. Even kijken wie was het ja. ook weer. Dan kan Bob uh, allicht. Ja. En, uh, zou, zou je dan gewoon kunnen mailen, denk je, naar info.loterijverlies.nl? Zoiets dergelijks Laten... lijkt me niet onverstandig. Het ja. zou zomaar kunnen. Ja. Oké, doe. Ja. Heb jij het ja. gedaan, Dick? Ja, zeker. Ik ben uh, al uh, pakweg een jaar of vier geleden al lid geworden. Oh. Toen was het nog 25 euro. En uh, dan krijg je steeds bericht van hoe ver het is... en uh, hoe de procedure verloopt, hoe de procesgang verloopt. Dus uh, inmiddels heb ik bericht dat... Uh, ja, hoera, we hebben gewonnen. Dus... En dan? Nou, nu nu ja, we natuurlijk wat de staat tot rij gaat doen... of die met een bar zak met geld uh, op komt uh, draven... om ons allemaal... Uh, ja, de inleg terug te geven hè, van Zou die mooi jaren zijn. die we hebben meegedaan. Ja. Nou, ik ben benieuwd, maar dan uh, weten we in ieder geval uh, waar Bob zich kan melden. Zo is het. Bob kan rustig gaan slapen. Okido, dankjewel hè? Dat ga ik ook doen. Ik heb mijn pantoffels al aan, dus nee. het wordt nou wel tijd, hoor. Ja, want als je pantoffels aan zijn, dan kunnen de luikjes dicht. Precies. Wel Dank Dankjewel. wel. Doei. 0800-1121. Bart. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart. Ja, ik, had, ik had een kleine aanvulling op, uh, op, op staatsloterijverlies. Ja. Ze weten de site ook waar je je aan kunt melden. Ja. Staatsloterijverlies of loterijverlies? Nee, staatsloterijverlies. .nl. Oh, oké. Okay. Ja. En dan krijg je de site, dan moet je al je gegevens invullen. Kost 35 euro per lot. Ja. Uh, elk, nee, 35 euro voor één lot. Elk opvolgend lot wat je hebt, kost 10 euro. Oh. Dus als je twee loten hebt, is 45 euro. Nou, uh, in zoverre hebben ze nu, wat de vorige spreker zei, van, uh, dat ze gewonnen hebben om de inzage te krijgen de staatsloterij. Het is nog niet dat ze gewonnen hebben om, het, om de centen terug te krijgen. Oh, oké. Okay. Ze ja, zijn indrage... er nog wel even mee bezig. Ja, dat zal nog wel even duren. En dan krijg je uitbetaald, ja. inleg, En ja. in 15% voor de advocaat. Kijk. Plus die 35 euro, die ben je ook kwijt natuurlijk. Ja, dat schiet lekker op. Oh, sorry, ja, ja dat schiet nou, ja, lekker op. Als, ik, als je dan kijkt dat er meer dan 100.000 aanmeldingen zijn, mm. dan hebben ze toch al flink wat centjes binnen voor de rechtszaak, of niet? Mooi, ja, nou, dan kunnen ze nog even. Oké, okay, nou hartstikke goed Bart, dank je wel. Oké, okay, dag. nog, dag. 0800 1121. Mevrouw Blok. Ja, met mevrouw Blok. Dag mevrouw Blok. Ik wil even tegen die meneer vertellen over, de, over die muggen. Ja. Uh, weet je wat hij doen moet? Nou. Hij moet vitamine B innemen. Oh. Dan gaat je huid erg van ruiken. Niet dat je dat hinderlijk voor andere mensen is. Maar oh. dat, dat gaat door je lichaam heen. En daar hebben die muggen een feestelijke hekel aan. <laughs> nou ja, dat dat zou meteen ook verklaren, want dat was eigenlijk ook nog zijn vraag: waarom de een wel veel wordt gestoken en de ander niet? Misschien heeft de een gewoon meer vitamine. Wat was het nou, vitamine? Ja, vitamine B van B. Vitamine Bernard. B. Waar zit dat in? Ja, daar kan je pilletjes voor innemen. <laughs> <Ja, ik laughs> ja, maar... <weet> ook... <laughs> maar mevrouw Blok, waar. vitamine zitten in principe ook in eten en drinken. Ja, dat, dat, dat, dat moet hij maar even uitzien. Oh, uit. oké, okay. vitamine B, ja. Yeah. Ik, ik, ik, die meneer die moet maar lekker daar naartoe gaan, want het is in prachtige landen Oh. En zei, ik ben er zelf geweest om te kamperen en ik heb daar ook wel last van gehad. Maar dat die mevrouw daarnet vertelde, verschrikkelijk, verschrikkelijk, nou, dat is geen reclame voor, voor die landen, want het zijn zulke mooie landen. Ja. Yeah. Maar het kan wel mooi zijn, maar als je ondertussen lek wordt gestoken, nou, dan is, wil je dat wel van tevoren weten. Moet je horen, het is wel een beetje overdreven. <laughs> ik heb van alles meegemaakt. Ik, ik ben er in een tweede-persoonseap geweest met mijn man samen. Nou, we hebben genoten. En ik denk er nog dikwijls aan terug. Mm -hmm. Maar ja, ik kan niet meer, want ik ben te oud. <laughs> nou ja, Michiel gaat in principe alleen. Dus als u zegt van nou, ik ga even in een tentje liggen, dan kan het nog. Ja. Hij, hij zal toch wel een tentje bij hem hebben? Zou je denken, hè? Je gaat toch zomaar niet uh, in, in een hoekje zitten? Het lijkt me heel onverstandig. En, en die, uh, dat er geen water is. Nou, er is water genoeg, mensen. Het oh, <lacht> uh, ene water komt het andere tegen. Je kan op een weg ook, als je, als je op de kaart kijkt en je gaat een tour maken... Nou, dan kom je weer water tegen. Dus eigenlijk gewoon lieslaarsen, een plastic zak over je hoofd... en dan kun je heerlijk genieten van Noorwegen, begrijp ik. Ja. Nou, dat hoeft allemaal niet te Het is een heerlijk land en laat hij nou maar lekker vitamine B-pilletjes innemen. En ja, wat er nog... Eh, kijk, die pilletjes zijn sterk natuurlijk. Je kan het misschien in eten vinden, dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Maar doet hij, wat hij dat maar doet, maar dan moet hij het wel een beetje bij thuis doen. Niet vlak voordat hij weggaat. Dat moet wel een beetje eh, doorgedrongen zijn. Ja. Eh, een beetje, een beetje uh, misschien een maand of, of drie weken. Oh, dus hij moet ook wel echt op tijd beginnen met zijn vitamine ja, B. Wel tijd, dat moet hij vooral doen. Nou, nou, dat zijn goede adviezen. Kijk, daar hebben we wat ja, aan. Ja, daar, daar zal hij echt plezier van hebben. Nou, dat is lief van u, mevrouw en, Blok. En, en, dan, en dan wens ik hem heel veel plezier. Want ik denk het nog, dat ik was aan het terug. En dan weet ik zeker dat hij geniet. Kijk, dat gaat goed komen. Dank u wel. Nou, en bedankt voor je lieve programma. <laughs> het lief programma. Ja, ik geniet er zo van. Ik ook. Alleen is het wel eens onduidelijk. Sommige mensen praten zo onduidelijk. Ja, dat is ook zo. En de lijnen, hè, af en toe. En, en, en die achtergrond, en dan zitten ze in een auto en, en dat soort dingen. Ja. Weet je wel? ja. Ik vind het zo jammer, want dan zit ik weer aan die radio te draaien, de prummel. <laughs> nee, u heeft gewoon gelijk. Maar ja, ik vind het altijd zo moeilijk als iemand met een goed verhaal belt om te zeggen van ja, je moet eerst een uh, hoogwaardige telefoonlijn aanleggen. Dan, dan wordt het niet midden in de nacht. Ja, in deze technische tijd, zou je zeggen, dat moet... Op nou, kijk, ik zit het zo met u eens te zijn hier, dat het pijn doet. Ja. Ja. Nou, het mag geen pijn en genieten, maar lekker van. Okay. Dat is een leuk programma. Dank u wel, en een goede nacht nog. Ja, dank je wel. Dag. Dag. Hans? Ja, goeiemorgen, goeie Astrid. Goeiemorgen. Ja, nou, ik heb uh, mijn uh, transistorje maar eventjes uh, uitgezet... Alles al alleen maar om even de uh, storing uh, te voorkomen. Ah, dus, uh, heel goed. Speciaal voor mevrouw Blok? Uh, ja, ze vroeg erom. Ja. En nou, zij is niet de enige hoor. Nee. Dus, maar uh, waar belde je maar, over, Hans? Uh, nou, ik over die vloei. Uh, waarom uh, blauwe vloei ineens uitging en andere vloei niet? Ja. Nou, dat heeft te maken met de samenstelling. Ja. De samenstelling van de vloei uh, Blauwe vloei is namelijk uh, uh, een rijzenvloei. Dat is een vloei die is samengesteld uit ja, uh, een soort moment van rijspapier. En dat heeft de eigenschap dat uh, het vanzelf dooft. En dus... Uh, ja, gaat dat vanzelf uit. Ja, maar, maar hij op, wist dat het rijspapier was, maar hij vraagt zich af waarom. Hè? Hij vraagt zich af waarom het dooft. Waarom rijstpapier uh, wel dooft en gewoon papier niet? Uh, Simpel, dat is de uh, samenstelling van het uh, papier zelf. Oh. Uh, het papier zelf, uh, ja, het kan branden, maar dat heeft een uh, extra... ja energie nodig als het ware om uh, om het te laten branden. En terwijl een normaal vloeitje blijft branden, gebeurt dat met restpapier niet. Het uh, restpapier heeft een extra, extra energie nodig om uh, te blijven branden. Dus vandaar. Kijk, nou dankjewel. Hans, Oké. Okay, heb je deze? een checkje aan nu? Uh, nee, ik heb hem net uitgebruikt. <laughs> ik heb hem net uit laten gaan, ja. Hé, <laughs> hey, dankjewel. Oké. Okay. Goede nacht. Uh, 0800 Hoi. 1121. Goedenacht, nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, duurt een sigarette.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 blijft dat toch, Reinhard, mij en uh, goedenacht, vrienden. Je blijft het gevoel hebben dat met het oog op morgen begint. Dat het dan op een gegeven moment tada tada tada zo heel hard. Maar dat is uh, oorspronkelijk natuurlijk gewoon dit liedje. En dat is heerlijk om te horen. En hij zingt ook nog staande nog een laatste sigaret. En daar moest ik dus aan denken met dat verhaal over de vloeitjes. 0800 1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden en ja naar aanleiding dan van het stukje. Van met het oog op morgen. Denk ik dan ook weer aan die VPRO-tune. waar Jantien naar op zoek is. uit de jaren zestig. Vrijdagochtend hoorde zij iets. waarvan ze denkt van. het zou wel eens Simon Carfunkel kunnen zijn. En het was iets met. En een prachtige vertolking die ik nu doe. Dus uh, mocht je denken van. oh dat weet ik wel. vrijdagochtend voordat ik de deur uitging. hoorde ik het ook altijd. bel dan even naar 0800 1121. Ehm. Um, even kijken. Johan. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, die meneer met die, met, die, met die vloedjes, die zat er helemaal naast. Oh. Ja. Oh. Uh, het feit dat die dingetjes uitgaan, staat valt met het feit dat er teer in het papier zit. Ja. In normaal vloeipapier voor sigaretten zit teer in. En daarom blijft het branden. Ja. Rijstpapier zit geen teer in, dus dat gaat uit. Oh. En het is net die teer die... Ja, mensen die echt uh, smaak hebben van, van dat de, van sigaretje, de die zeggen, ja, maar die teer die hoef ik niet. Bovendien is het ook nog heel erg ongezond. Oh ja. <laughs> dat is een ander verhaal. Hmm. Maar die wilden dus per se geen teer. Een teer is echt een stof die brandt en die blijft branden. Ja. Nou, uh, uh, kijk, dat is lekker kort maar krachtig. Zo werkt dat. Ja, hoe is het met brood? Heel goed. Ook zo. En de croissant is ook goed. Oh, mooi. En <laughs> ja, met de voorraad ook goed. Nou, hè, dan zijn we heel tevreden allemaal met z'n allen. Precies. En dan heb ik de volgende... Even kijken, we waren nog ja. meer... Oh, die, die, die wenkbrauwenverhaal? Ja. Ja, die was ook nog niet helemaal duidelijk. Epileer jij je wenkbrauwen, Johan? Nee, ik niet. Maar vrouwen doen dat wel. Ja, ja, weet en ik En nee, ik heb heel erg veel verstand van vrouwen. Ja, dat is waar ook. Ja. Weet, jij had altijd vrouwen vragen, maar die heb je nooit meer. Want je hebt inmiddels verstand van vrouwen. Ja. Ik heb heel erg... Nee, ja, of vrouwen dat zijn nou. Je hebt een vrouw, ja, dat ook. Ik heb, ja, ik heb ja. een hele nieuwe vrouw. Ja. Die epideert een wenkbrauwen ook. Ja. Oh. Maar vrouwen, ja. die hebben nou eenmaal graag de regie in handen. Ja. En dat is niks zo weerbarstig dan een wenkbrauw. Oh. Als een wenkbrauw. Dus als die alle kanten opvliegt, ja, dan gaat hij eruit. Oh. En als er heel veel van die weerbarstige wenkbrauwhaartjes zitten, ja, dan gaan ze er allemaal uit en dan gaat er een streep over. Mm -hmm. dus maar het... dat was wel in de jaren zestig, hoor. Dat doen ze nou niet meer zo heel veel. In de jaren zestig, kan ik me nog heel goed herinneren... liepen al die meiden rond met, uh, met zo'n streep boven de ogen. En dat had ook weer te maken met... dan lijken je ogen groter... en grotere ogen is weer een schoonheidsideaal. Ja. Dus daar heeft het allemaal mee te maken. Ja, diepe zucht ook echt, hè? Want je realiseert je wel wat een werk het allemaal is voor die vrouwen. Nou ja, je moet... Ja, nee, dat doen ze zichzelf aan. Ja, maar waarom doen we dat? Omdat de massa het doet. En vrouwen... Nee, sommige vrouwen. Hoe laat ik voorzichtig zijn? Ja ja, ja, ja, ja. ja. Een aantal vrouwen zegt... Ja, de, de, de, iedereen doet het. En ik wil niet voor schut lopen. Dus dan ga ik het ook doen. Oh ja. Ik wil niet voor schut lopen. Dus ik is. wil niet voor schut lopen. En dus epileer ik mijn wenkbrauw en teken ik er nieuw op. Precies. <lacht> ja. ja, dat is ook je voor schut. Maar dat is een ander verhaal. Ook idee. Nou. En dan heb ik nog iets. Ja... Um, Even kijken. Jullie hebben altijd een perfecte plaats bij een vraag of antwoord. Ja. Zo net ook weer met die sigaretten, Reinhard Maaien. Ja, nou, dat ja. is heel erg leuk. Knap hè? Maar ja. heel vaak bellen uh, vrachtwagenchauffeurs. Ja. En die mannen, ja, die hebben toch een heroïek bestaan. Oh. Er is één liedje, werkelijk waar. En dat omvat alles wat de vrachtwagenchauffeur meemaakt. Ja. Dat heb ik nog nooit gehoord. En weet je wat het is? Nee. Dat is het nummer van. Toen nog Nederlands hoop in Bange Dagen. dan praat mm. ik echt over de jaren zeventig. En dat nummer heet Scani Quo Vadis Scania Fabis. Jeetje mina. Ken je dat niet? Nee. Echt niet? Nee. Het is een heel mooi nummer van uh, Bram Vermeulen. Die zit nog aan de, de, de pianoorgel. En Freek die zingt het. En dat omvat echt het hele vrachtwagenchauffeursbestaan. Nou, ik ga kijken of ik hem heb. Dat is echt een mooi nummer. Ja, nou dan moet ik hem hebben. Als ik hem niet, als ik hem niet heb, is het ook geen mooi nummer. Dat kan niet. Jazeker, zeker. Hij staat op YouTube. Nee, die, die heb jij. Ja, die... ja, nee, maar van YouTube, dat is echt niet om aan te horen. Nee, dat gaat, als je dat via de radio gaat uitzenden... Hebben jullie hem ook? Ja, nou, dat is niet helemaal inherent aan elkaar. Maar ik ga zoeken, Johan. Succes ermee. Oké, okay, dankjewel. Hoi. 0800-1121. Bel me met antwoorden vooral. Um, Ria? Ja, hallo Astrid. Hallo. Ik heb een aanvulling op de uh, vitamine B. Ja. Uh, dat zit in biergist. Oh, dat is mooi. Dan moet je even biergistpillen gaan slikken. Ja, ik Kijk. neem dat al mijn hele leven. Ja. En ik heb in Afrika midden in de nacht buiten gezeten. Ja. De muggen zoemden om me heen. En ik heb geen ene muggenbeet gehad omdat je van, van boven tot onder onder het biergist zat. Ja, dat, nou dat geeft een bepaald geurtje af. Ja. <coughs> Pardon. En daar houden muggen absoluut niet van. En ja, de mensen zelf ruiken het niet, maar de muggen wel. Ja, oké. Okay. want de, de, Blijkbaar hebben muggen een hele goede neus. Ja. <laughs> dat gerucht gaat. Wat, wat deed jij in, in... Volgens mij heb je het wel eens verteld. Ja, ik heb daar gewoond. Ja. In Zimbabwe. En, en waren de muggen dan... Ja, want dan kon je dan uh, malaria ook krijgen, toch, van de muggen? Nou, toen niet, maar nu oh. wel. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ja. Maar je, was gewoon, je had gewoon ook geen zin in een uh, gemiddelde muggenbult. Nou ja, ik, nee, nou, ik ben in... Uh, het is ook trouwens goed voor je nagels en oh. voor je haar. Oh. Ja, dus het heeft allerlei uh, goede bijkomstreden. Ja, dat is handig ja. om te weten. Maar was dat alles wat je deed tegen de muggen? Of uh, zetten jullie ook s'avonds nog met een, uh, een, uh, een rokend nou. vuurtje of zo? <laughs> Nee hoor, gewoon met een drankje. Ja. Het <laughs> is altijd een betere keuze, inderdaad. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed, dankjewel. En uh, uh, ik, ik ga eens kijken of uh, ik hoop tenminste dat Michiel nog luistert. En dat hij inderdaad zijn biergist pillen. Want die moet hij dus ook al weken van tevoren gaan slikken. Nou ja, uh, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar oh. ja, omdat ik het eigenlijk altijd al. Uh, ik neem nu nog oh, steeds. Ja. En ik kan nu nog steeds buiten zitten. En ik word nooit, nooit gestoken. Weet je, Ria, waar muggen ook heel erg slecht tegen kunnen? Nou? Van die elektrische muggenmeppers. Ja, die heb ik. Ja. <laughs> ik zie nu voor me hoe Michiel door Noorwegen loopt... met twee van die muggenmeppers. Zo'n pad <laughs> zich banend met een plastic zak op zijn hoofd... en om zijn voeten en lieslaarzen. En die gaat een hele bijzondere vakantie tegemoet. Ja, dat, dat, dat is iets heel... Um, ja... Um, uh, als je zo'n ding hebt, dan is het eigenlijk niet zo leuk als je daar een vlieg mee vangt. Oh. Want het, uh, het is toch wel heel erg. Ja. Uh, het knettert allemaal zo erg. Ik vind dat niet leuk. Nee, weet je wat ook erg is? Als je dan een vlieg, vlieg daarmee vangt. en dat, dan valt hij zo op de venstbank. en dan doet hij ja. nog een beetje. nasputteren. <hums> <hums> zeg maar, ouders, dat ik van ze haal. Dat is echt heel zielig. Ja, Goed, ja, Ria, ja. dankjewel voor uh, de suggestie van de biergistpillen. Ja, dat, dat is een okay. stuk uh, diervriendelijker, ja. ja. ja het zelf hoor. Onder de klamboe. Dag. dag. 0800 voor alle vragen en antwoorden. We gaan nog een uur door, zo dadelijk, na vijven. Uh, ik ga nog even op zoek naar de uh, cofade. Oh, ik hoop dat het lukt, maar dat durf ik nog niet te beloven. En ik ben nog op zoek naar een antwoord uh, op de vraag van Nico. Hoe postduiven altijd maar weer de weg vinden naar huis. En de vraag van Marika wil ik ook heel graag een antwoord op weten. Waarom smaakt water dat in plastic buiten wordt bewaard zo viezig na een tijdje? 0800-1121.